Die Preventricht met het NOS journaal. In Zuid-Limburg hebben bijna 75.000 huishoudens problemen met het water. Er komt weinig of in sommige gevallen helemaal geen water uit de kraan. De storing is het gevolg van een breuk in een hoofdwaterleiding. Het gaat om huishoudens in onder meer Maastricht, Valkenburg, Heerlen en Sittard. De waterleidingmaatschappij Limburg is bezig met de reparatie en verwacht wordt dat de problemen aan het eind van de ochtend zijn verholpen.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 en iedereen geniet, want het is zomer Kijk, de buurvrouw van hiernaast Heeft haar kleren uitgedaan En de deurwagen komt langs Met rode rozen Bij het orgel in de straat Dansen kinderen in de maat In de zonderste buurt Schuilmacht hoedje is weer in, er zit ijs op kin. het kind, want het is zomaar, De mussen vallen van het dak, er is geen koude kak, want het is zomaar. Zelfs de trends van Amsterdam klinken anders dan normaal. Duizend zeilen op de glas in velle kleur? Mee. Doet ook aan de zomer mee, en het weer bericht luidt, de pijl voor de zon. been with you.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 Met wat je noemt, een engel van de val. Loelo, loelo, -loe. lieve schat, ik ben zo staan op, op jou. Van de morgen tot de avond zie ik haar, maar ik ga opstaan, het is steeds loelo. En mijn zinuwstelsel loopt een groot gevaar. Als het zo doorgaat, moet ik naar mijn rust kwart toe. Zie ik een damesrok, dan is het alweer mis, want dan denk ik dat het de rok van Loeloe is. Loeloo, en waarom heb je mij mijn nacht gestocht opnomen? ik loop zelfs nog overdag van jou.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 Dan heb je mij mijn nachtlust om ontnomen. Loeloe, loeloe, ik loop zelfs nog overal van jou te dromen. Loeloe, loeloe, loe. jij bent wat je noemt het engel van een vrouw. Loeloe, loeloe, loe, lieve schat, ik ben zo strak op jou. Loe, loe. Yeah.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 Liefdadigheid is mooi En het is fiscaal aftrekbaar De voor de tweede coublet. maatje candy. Ja, even wachten. Wat is er dan, maat? Nee, ga even wachten. Gaat die allemaal? Ja. Daar gaan we aan. ja. Whoop. Was zijn in Amersfoort een stuk of drie huzaren, gestraft omdat ze in dienst heel ongehoorzaam waren. Ze zeiden stuk voor stuk, nee kan tijd, ik weiger. U krijgt me voor geen geld, een tank in met een tank.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 gaat het uh, leven het is zo a het geluk ja we zijn samen ik pak Zandvoort Zandvoerder. Zandvoort.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 Zijn plaat, oh was ik maar bij mijn moeder thuis gebleven staat, bij 450 staat met 450.000 uh, exemplaren te boek. Als best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. Johnny Hoes staat wel bekend als de koning van de smartlap en was de man achter duizenden meezingers. Smartlappen, carnavalskrakers en levensliederen. Andere grote hits van hem waren de smokkelaar, dit is het einde, we willen friet met mayonaise...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 Ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten ik van verlof kwam, trof ik in de trein het allerliefste meisje, die mooie madeleine Ik heb mijn hart verloren, zij gaat mij haar woord Maar gisteravond stond ze met een ander aan de poort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 Tand afduw uit 1968. Ja, ik moest even spieken hoor. En daarvoor Lenny Koer met Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. En daarvoor die mooie plaat van Soenie Hoes met O oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. En helaas is hij afgelopen weekend overleden op 94-jarige leeftijd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 je me beloofde, jij wordt eens mijn bruin. Vaarwel mijn allerliefste schat, waarwel de droom die ik gisteren nog had. Het geluk dat maakt de plaats voor verdriet, al zijn we nog vrienden, dat troost me toch niet. Veel bittere tranen, die huilen om jou. Al gaan ook de jaren Mijn hart blijft je trouw Je me beloofde, jij wordt eens mijn bruid. Wel mijn allerliefste schat, waarwel de droom die ik gisteren nog had. Geluk, dat maakt de plaats voor verdriet. Al zijn er nog vrienden, dat troost me toch niet. Veel bittere tranen, die huid ik om jou.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 Kosmos 750 inclusief consumptie En dat is niet duur als ik haar in haar blote MC. Met op haar hoofd een nylon pruik draait zij al dansend met haar buik Ah ah, dat is Marie, ah ah, dat is Marie, ah ah, dat is Marie, ah ah, dat is Marie ah, ah, dat is Marie eet bruin brood Zij gooit haar tellen los, de heren zitten met een los is ah ah, dat is Marie ah,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 En dat is niet duur als ik haar in haar blote humsie. Legt zij haar benen in haar nek, dan worden alle mannen gek Ah, ah, dat is Marie, ah, ah, dat is Marie Ah, ah, dat is Marie, ah, dat is Marie hey. Marie, Maxime, die niksie Marie stof zich niet in de drank, Marie zit middags op de bank Ah, ah, dat is Marie, Aha. Ook maar zo blij misschien doe ik dat later.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 Ben. Hey schat, weet je dat? Ik heel de dicht bij jou wil zijn. Hey schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. In mijn dromen, dim diriri, zie ik je komen, dan dadada. In jouw armen, dim diriri, wil ik me warmen, dan dadada. Weet je dat, ik heel de nacht ik bij jou wil zijn? Hé hey schat, meen je dat, O, oh, dat idee lijkt me reuze fijn. Hé hey schat, weet je dat, ik heel de nacht ik bij jou wil zijn. Hé hey schat, meen je dat, O, oh, dat idee lijkt me reuze fijn.